6 uur, het NOS-journaal, Jeroen Tjepkama. Nederland mag tevreden zijn, zegt premier Rutte. Veel schademeldingen na aardschokken Groningen... en Van den Ende en Krajitschek in Nationaal Comité in Huldeging. In Brussel zijn de Europese leiders het eens geworden... over de meerjarenbegroting tot 2020. Dat heeft EU-president Van Rompuy bekendgemaakt. Over het akkoord is 26 uur onderhandeld... Premier Rutte zegt dat Nederland tevreden kan zijn... met het resultaat van de onderhandelingen. Natuurlijk krijg je nooit helemaal je zin met 27 lidstaten... maar ik denk dat we als Nederland tevreden mogen zijn... zei Rutte op een persconferentie in Brussel. Volgens Rutte is de doelstelling die Nederland zich had gesteld gehaald... en wees erop dat de totale korting van 1 miljard euro behouden is. In het akkoord staat dat de Europese begroting omlaag gaat... naar zo'n 960 miljard euro. Het is voor het eerst dat het budget lager is dan in de periode ervoor. De Europese Commissie had 85 miljard euro meer willen uitgeven. Er wordt minder uitgegeven aan landbouwsubsidies... en meer aan innovatie en onderzoek. De meerjarenbegroting moet nog worden goedgekeurd door het EU-parlement.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 Gisteren werden we tijdens de eerste dag van de rechtszaak bekend... dat de man tijdens de schietpartij nauwelijks te stoppen was. In een loods in Honslersdijk in Zuid-Holland... heeft de politie een grote partij Hasch in beslag genomen. De drugs waren verdeeld over 17 pallets... en hebben een straatwaarde van 13 miljoen euro. De politie spreekt van een recordvangst. De partij is onder politieescorten vervoerd naar een geheime opslagplaats... waar de Hasch vernietigd zal worden. Er is nog niemand opgepakt.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 ANB verkeersinformatie een paar opvallende files in deze avondspits Op de A2 ten bos richting Utrecht tussen Nieuwegein Zuid en Maarsen 8 kilometer is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A 16 van Breda naar Rotterdam zijn de rijstroken weer vrijgegeven bij Zevenbergse Hoek. Na een ongeluk vanaf Breda Noord nog wel 9 kilometer vier rijden. A44, Den Haag richting Amsterdam tussen Sassenheim en Kaagdorp. 4 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op richting Den Haag voor de afrit Noordwijkerhout. 5 kilometer. Uw omzet en marge staan onder druk. Uw verkoopafdeling zet alle zeilen bij. Dan kunt u dus wel wat extra hulp gebruiken.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 Een hele goede avond. Tevredenheid alom bij de Europese regeringsleiders over het akkoord. Europa heeft laten zien dat het wat kan bereiken, zegt bondskanselier Merkel. Het is, glaube ik, ook voor alle die ons außerhalb Europas volgen en gefolgt zijn in de letzten stunden. Wichtig dat man gesehen heeft, die ergebnisse lassen manchmal op zich warten. Maar Europa is in de lage, de Europese Unie is in de lage, resultaten te erzielen. Ja, het laat wel eens op zich wachten, maar uiteindelijk kunnen we best wat bereiken, zei Merkel. Maar er zijn ook kritische geluiden. Maar laten we met het goede nieuws beginnen. Althans, premier Ritter die is al met al tevreden over het akkoord van de Europese Unie over de meerjarenbegroting. Dat vanmiddag dus is bereikt. Correspondent Tijn Sade sprak met hem in Brussel na afloop van de persconferentie. Uh, ik denk dat we gewoon voor Nederland een, een, een net resultaat hebben behaald. Uh, we wilden heel graag de totale uitgaven van de Unie omlaag. Met een kleine 100 miljard was het gelukt. We wilden graag onze miljard korting op onze bijdrage behouden. Die is nu bijna 1,1 miljard. En uh, we wilden ook vooral dat het budget zou moderniseren. Uh, en daar uh -huh. hebben we ook goede stappen gezet, al had ik daar nog wel meer willen bereiken. Hoeveel is er eigenlijk te weinig dan behaald op dat punt? Als je kijkt naar de oorspronkelijke voorstellen, gingen nog meer geld van de klassieke uitgaven zoals structuur- en cohesiefondsen naar innovatieve uitgaven. Eh, dat is wat teruggelopen, eh, omdat uiteindelijk in het komen tot een einddeal eh, bleek dat er, hè, om die mogelijk te maken, weer iets geld terug moest. Maar het is nog steeds zo dat bijvoorbeeld die uitgaven aan innovatie met zo'n 50% toenemen. Dus dat is nog steeds aanzienlijk. Maar de winnaars zijn, zijn er ook verliezers. Die hebben nou, zeg maar, verloren... Ja, ik vind het echt uw taak om dat te bepalen. Ik, ik, ik denk dat er voor Nederland een keurig resultaat ligt, voor Europa een goed resultaat ligt. Ook voor bijvoorbeeld de armere Oost-Europese landen? Ja, die komen er ook keurig uit. Hè. Er is natuurlijk nog steeds eh, dat was hoeveel Nederland op ingezet heeft. We hebben altijd gezegd, je moet niet eh, geld voor cohesie en structuurfondsen... te veel naar landen als Nederland laten gaan. Laat dat nou vooral naar landen als Oost-Europa gaan. Want daar was het ook voor bedoeld. Zodat uiteindelijk Nederlandse bedrijven ook met opbouwende economieën... in, in, in opbouw zijnde economieën in Oost-Europa handel kan drijven. Toch, er is 100 miljard af. Dus er gaat veel minder geld naar een land als Hongarije, maar ook Polen of Slovakije. En die hebben dat heel hard nodig. Ja, luister, je moet keuzes maken, ja. Zo hard is het? Ja, dat is altijd in het leven. Politiek is keuzes maken in schaarste. Dus we doen niet anders. Bent u nou toch niet bang, hè? Je gaat met allerlei tabellen naar huis, uh, rekensommetjes. Dat zo meteen volgende week of over twee weken blijkt. Verdorie, we hebben ons toch misrekend. Nee, daar ben ik niet bang voor. We hebben de beste mensen. Voor. Dus kijken wat achter u staat. U heeft wat slechte ervaring. Dat is alweer twee jaar geleden. Maar u heeft een goed geheugen. Goeieheid. Hoi. En weg was hij, premier Mark Rutte uit Brussel. Ondertussen beginnen de reacties los te komen. Geert Wilders zegt slechte deal, het kabinet heeft zich laten afbluffen. Thijs Berman van de Partij van de Arbeid noemt het een teleurstellend compromis. Dat is de Partij van de Arbeid in Europa. Zijn collega in Den Haag, Michiel Servaas, spreekt van een knap onderhandelingsresultaat. Wim van der Kamp van de CDA zegt de devil is in de details, die schort zijn oordeel nog eventjes op. Jesse Klaver is van GroenLinks, noemt de begroting ouderwets. En de VVD zelf in de Tweede Kamer. Mark Verheijen zegt... hiermee kan premier Rutte thuiskomen. We gaan nog eventjes verder praten met Tijn Sade. Tijn, uh, ja, de premier zelf is uh, gematigd uh, tevreden. Heeft hij reden om tevreden te zijn? Ja, ik denk het wel. Hij was uh, terecht uh, opgelucht. Uh, hij heeft er de laatste uren vandaag trouwens wel enorm voor moeten knokken. Zijn team uh, zei me net ook, hij is anderhalve dag hier het raadsgebouw niet uit geweest. Een uh, assistent is uh, vanochtend nog zijn scheerapparaat moeten gaan ophalen in uh, zijn oh, nee. hotel. Ja, hij heeft uh, behoorlijk moeten knokken. Dus voor dat behouden van die 1 miljard uh, korting. Maar uh, er wordt ook ingeleverd, uh, dat heeft hij ook gezegd. Uh, we verliezen ook weer wat aan inkomsten. ...op douaneheffingen. Nou, dat gaat 80 miljoen kosten. Uh, maar overal uh, een tevreden premier, ja. ja. Maar het gekke is, iedereen legt het nou toch weer uh, anders uit. Hè? Neem bijvoorbeeld die Partij van de Arbeid. In Europa zijn ze er tegen, in Den Haag zijn ze er uh, voor. Wat, wat gebeurt er bijvoorbeeld met de uitgaven voor, voor landbouw? Laten we zeggen, de ouderwetse uitgaven van Europa. Nou, uh, die blijft nog steeds uh, heel erg hoog. Er gaat in absolute termen wel omlaag. En er gaat iets meer, zoals Rutte bijvoorbeeld ook wilde, naar innovatie... Maar eigenlijk uh, ja, praat je dan toch een beetje over peanuts. Dat is niet veel. Dat zijn een paar miljard die meer naar innovatie uh, en naar technologie gaat Naar die modernere posten. Toch blijft de hoofdmoot naar landbouw gaan. En ook naar steun voor arme regio's. Nou, dat is heel erg nodig hè? in die armere landen in Europa. In Oost-Europa, in Zuidoost-Europa. Maar ja, in die landen wordt de pijn ook gevoeld. Hè? Want het uh, de, de, de totaalbedrag van de begroting gaat enorm omlaag. En in die landen is men daar... ...enorm afhankelijk van, uh, van die EU-subsidies. En men verliest dus daar. Ja, vooral zie je wel zo'n bord, hè, mede mogelijk gemaakt... ...dankzij de subsidies van, van Europa. Ja. Maar wat het bijzondere is... Uh, al, ...al die reacties, al die regeringsleiders... ...ze zijn allemaal tevreden. En toch wordt er minder geld uitgegeven. En uh, dan denk ik, hoe kan dat dat iedereen tevreden is? Wel, wel heel bijzonder. Ja, ik zou zeggen, uh, wacht even een paar dagen... ...en er uh, zullen heel andere reacties uh, nog naar buiten komen. Uh, je, sp uh, je sprak net al even over de reacties van Merkel... Uh, en Cameron zal gematigd uh, tevreden naar Londen terugkeren. Rutte dus ook. Maar er zullen zeker regeringsleiders zijn, uh, nogmaals, hè, in de landen als Spanje en Italië, maar ook in Oost-Europa, die wat te klagen hebben. Dat zullen we wat later gaan horen. Maar er zijn dus ook wel duidelijk, uh, ja, er is geprobeerd om een evenwicht te vinden. Uh, Rekening houdend met het feit dat uh, de begroting ongelooflijk uh, voor uh, Europese begrippen omlaag is gegaan. Ja. Maar nu krijgen we het Europees Parlement nog. Nou ja, u noemt het, want uh, precies de regeringsleiders kunnen wel tevreden ja. zijn. Maar het Europees Parlement heeft natuurlijk uiteindelijk het laatste woord. Ja, precies. Hoedje, zou ik zeggen. Uh, dat, uh, dit verhaal krijgt nog een staart. Nou, uh, wat uh, verschillende kopstukken uit het Europees Parlement... die hebben zich al laten horen. De voorzitter zelf, uh, Martin Schulz, die heeft gezegd... Ja, met, deze begroting, uh, met deze begrotingsdaling gaat Europa gewoon flink in het rood staan de komende jaren. Mag niet van de verdragen. U dwingt mij dus in de illegaliteit. Gieve Hofstad, een politieke vriend van Rutte... Leider van de Europese Liberalen is ook zeer ontevreden. vindt het een ouderwetse begroting. En je noemde het net zelf al even. Nou krijg je bijvoorbeeld een voorbeeld met Thijs Berman. Een Europarlementariër namens de P van de A. Die is tegen. Maar zometeen krijg je dus een stemming in het Europees Parlement over dit akkoord. Want het Europees Parlement heeft nog steeds een soort van ve ja, een veto. Uh, die stemming komt er. Gaat dan de PvdA, die dit akkoord in Nederland samen met Rutte uh, ondersteunt. Gaan die dan uh, de Europarlementariërs van de PvdA onder druk zetten? Nou, dat wordt nog een uh, hele grote vraag. Er wordt nu al gezegd dat die stemming in het Europese parlement over dit akkoord een geheime stemming wordt. Zodat iedereen precies kan stemmen wat hij wil. Zonder dat hun politieke leiders in eigen land het zien wat ze doen. Ja, kan nog spannend worden. Tijn, dankjewel voor uh, je verslaggeving. En uh, ik geef niet vaker een advies, maar ik zou zeggen naar bed. Gaan we doen. Dankjewel. Tijn AD was dat vanuit Brussel. Groningen maakt de schade op na de aardbeving van gisteravond en vannacht. En dat doet ook de Nederlandse aardoliemaatschappij de NAM. Aan de telefoon nu voorlichte Giel Seijnen. Goedenavond. Goedenavond. Hoeveel schademeldingen heeft u ontvangen? Op dit moment enkele honderden. En uh, de verwachting is dat het aantal flink gaat toenemen over het weekend en in de loop van volgende week. Maar enkele honderden, is dat 100, 200, 300... Nou, het exacte aantal weet ik op dit moment niet, maar dat zijn in elk geval uh, enkele honderden op dit moment. En ze stromen echt binnen, dus dat, uh, dat groeit per minuut. De teller loopt wel op. Wat voor meldingen zijn er trouwens? Maar het zijn met name scheuren in plafonds en in muren en loszittend pleisterwerk en stukwerk. En dat is ook eigenlijk kenmerkend voor uh, schades bij dit type aardbevingen. Want uh, aardbeving als gevolg van gaswinning komt vaker voor in Groningen, zoals u weet. En uh, dit zijn de, de schades die je daarbij kunt verwachten. Ja, Het zijn eigenlijk relatief gezien kleine schades, maar wel lastig als je ze hebt. Absoluut. En, en hè, de, de impact voor de mensen die, die, die, die valt niet te onderschatten. En de impact ook van de dubbele beving van gisteravond. Uh, de, de schrik bij de mensen, dat is natuurlijk uh, enorm. En dat beseffen we ons heel goed. En daarom moeten wij als NAM ook zorgen dat we die schade zo goed mogelijk vergoeden. En dat we ook alle schade die er is, uh, zullen vergoeden. Ja, want alle schade wordt vergoed. Ja, daar kunnen de mensen op rekenen. Schade door aardbevingen vergoeden wij. Goed, en uh, ze kunnen de komende dagen nog meer uh, u bellen en uh, de schade verder opgeven. Meneer Zijnen, ik dank u wel. Graag gedaan. Straks de enige inmanopleiding van Nederland, die dreigt de deuren te sluiten. Te weinig geld en het succes was te beperkt. AMW, het slotje ongeveer van de avondspits? Ja, qua omvang wel hoor. Maar het is in het oosten van het land wel glad geworden door een paar sneeuwbuien. Die zijn overgetrokken. Vooral op de A1 tussen Apeldoorn en Hengelo merken ze het nu dat. Dat nu. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Voorknopend Oude Rijn, 5 kilometer fiede. En ook een aanrijding op de A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden. 4 kilometer fiede staat er. Er zijn drie rijstroken dicht. Dankjewel, Wijnald. Wijnald Zwaan was dat. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Bert van Sloten. Schokkende gebeurtenissen in Nigeria. Bij een schietpartij op twee, op twee gezondheidscentra in Kanu, in het noorden van het land, zijn zeker negen vrouwelijke hulpverleners gedood. Ze werken aan een anti vaccinatieprogramma. Correspondent Koert Lindeijer. Koert, het waren gerichte acties? Nou, deze twee aanvallen vonden plaats tegelijkertijd op twee klinieken... in verschillende delen van de miljoenenstad Kanu. Op beide plaatsen werden die gezondheidswerkers aangevallen... die uh, net zouden vertrekken om aan hun inentingscampagnes uh, te beginnen tegen uh, polio. In beide gevallen waren de aanvallers kwamen aanrijden... de gewapende mannen op brommetjes. Dus het, lijkt, uh, het zijn heel identieke aanvallen en daardoor lijkt het... Op dat dit inderdaad een gecoördineerde actie was. Ja, en zijn ze al opgeëist de aanslagen? De aanslag is nog niet opgeëist, maar de verdenking gaat natuurlijk onmiddellijk uit... naar de islamitische terreurgroep Boko Haram, of een afsplitsing van uh, deze groep. Boko Haram voerde vorig jaar tientallen uh, terreuracties uit in noord nigeria en ook in de stad uh, Kano, op kerken, op kranten, op politieke bureaus, op uh, politiebureaus. En daarbij vielen honderden doden. Deze groep is dus in staat om grootschalige acties uit te voeren zoals deze... De naam Boko Haram betekent tegen westers onderwijs. Nou, eh, tegen deze polio-inentingen inenting, verzetten zich een aantal conservatieve moslimleiders eh, in, eh, in Noord-Nigeria. Die denken dat deze inentingscampagnes een westers complot zijn om jonge Afrikaanse moslims uit te roeien. Dus qua filosofie zie je ook... Een overeenkomst tussen Boko Haram. Alles wijst erop dat Boko Haram hierachter zit. Dat betekent dan ook wel een beetje dat ze hun terrein aan het verbreden zijn. Kunnen we dan ook nog meer aanslagen verwachten in de nabije toekomst? Nou, om even heel snel een uitstapje te maken. Je weet dat er in uh, vorige maand in, in, en in december... dergelijke acties zijn uitgevoerd op gezondheidswerkers in Pakistan. Dus de filosofie dat dit soort inentingsacties... Uh, een complot zijn van westerse landen... die uh, leeft over grote delen in grote delen van de wereld... onder conservatieve moslims. In 2003 uh, hebben moslimleiders, conservatieve moslimleiders in noord Nigeria, weten te voorkomen dat er een grootschalige polio-inentingsactie zou plaatsvinden. Uh, die actie werd toen opgeschort na uh, deze acties van conservatieve moslims. Je ziet dus uh, dat deze conservatieve moslims nu eenzelfde agenda hebben als het om dit punt gaat als de moslim-extremisten. Moslim-extremisten die in staat zijn niet alleen in Noord-Nigeria, maar ook zelfs tot aan Mali toe aanslagen uit te voeren. Dus het is heel wel mogelijk dat we in de toekomst meer van dit soort acties zullen zien... van extremistische, conservatieve moslimgroepen. Er komt polio trouwens veel voor in Nigeria... Het komt juist voor in die landen waar uh, mensen zich verzetten tegen dit soort inentingsacties. En dat zie je dan dus in Afghanistan, Pakistan en Noord-Nigeria. Nadat in 2003 uh, conservatieve moslimleiders in staat waren de inentingsacties te voorkomen. Daarna is polio ontzaglijk toegenomen in Noord-Nigeria. Terwijl in elders andere, andere delen van de wereld het vrijwel is uitgeroeid, deze ziekte. Dank je wel. Kurt Lindeyer, onze Afrika-correspondent. Hogeschool in Holland die stopt met de imamopleiding. Minister Bussenmaker van Onderwijs heeft begrip voor het besluit. We hebben geconstateerd dat deze opleidingen om verschillende redenen, financiële redenen, aantal studenten, aantal langstudeerders, dat ze daar niet mee door willen gaan. En dat besluit, dat respecteer ik. Maar wordt het, uh, de opleidingsmogelijkheid voor imams dan niet heel erg schraal in Nederland? Nou, er zijn nog twee andere universiteiten die opleidingen voor geestelijke verzorgers uh, vanuit diezelfde invalshoek hebben. De universiteit Leiden en de Vrije Universiteit, en die blijven wel bestaan. Het is geen verrassing dat de imamenopleiding geen succes is geworden. Dat zegt Sadik Hatsoui van Forum, het Instituut voor Multiculturele Vraagstukken. En hij is nu aan de lijn. Goedenavond. Ja. Waarom is het mislukken van die opleiding geen verrassing voor u? Ja. Nou, volgens mij is de lijn helemaal weg. Uh, we kijken eventjes of we hem kunnen herstellen. In de tussentijd ga ik even een ander onderwerp doen. Komen kom zo bij u terug. Het worden nog een paar spannende dagen voor minister Blok. Hij moet de komende dagen namelijk het CDA weten te overtuigen van zijn woningbeleid. Tot nu toe blokkeert het CDA die plannen. Maar Blok heeft die partij wel nodig om een meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer. Na de ministerraad van vandaag liet Blok weten dat hij zich niet herkent in de kritiek... dat hij te laat is gaan praten met het CDA. Ik heb echt de afgelopen maanden veel, veel contact gehad. En zelf daar ook het initiatief voor genomen, dat is, dat is ook logisch. En het verhaal klopt niet dat er pas afgelopen maandag voor het eerst gesproken zou zijn. Toch wordt het ook gezegd, ook binnen het CDA. Dat is dan niet echt een lekkere sfeer om te onderhandelen... als dit soort meningsverschillen daar dan blijkbaar zijn? Nou, ik vind ook niet dat we hierop moeten blijven hangen. Maar het, het verhaal dat er afgelopen maandag voor het eerst gesproken zou zijn is onjuist. Maar heeft u wat te bieden?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 Die 2 miljard hebben we echt nodig om de begroting sluiten te krijgen. En nogmaals, ik ga niet uh, de gesprekken uh, die we uh, nog gaan voeren... nu via de camera vastvoeren. Nee, maar ik, ik begrijp het dan niet helemaal. U zegt, ik heb het een en ander in de achterzak. Uh, maar geld heb ik niet. Legt u eens uit... Uh hoe dat dan gaat, hoe u dan denkt het CDA dan toch te kunnen overtuigen? Nou ja, ik begrijp dat u graag wil dat ik hier nu die uh, gesprekken alvast in het openbaar ga doen. Um, maar ik vind zuiver dat ik uh, gesprekken met uh, de partijen die uh, met mij om tafel willen zet, zitten... ook gewoon met die partijen voer. En natuurlijk, uh, iedere beslissing wordt uiteindelijk genomen in de openbaarheid in de Kamer. Bent u optimistisch dat het gaat lukken? Ja, want het is belangrijk. Uh, de woningmarkt uh, in Nederland uh, moet echt van het slot. En uh, ik neem aan dat ook uh, de andere... Andere partijen zich dat realiseren, hebben ze overigens in het debat ook laten blijken gisteren. Ja, want als het niet lukt, als u niet tot een akkoord komt met het CDA, dan heeft u wel echt een groot probleem, toch? Ja, maar om nu meteen al somber te zeggen, als het niet lukt, dan, we gaan er hard aan werken om wel tot overeenstemming te komen. En dat zei minister Stef Blok. In gesprek was hij met verslaggever Marcel Bril. Goed, we hadden contact en dat hebben we opnieuw met Sadek Hartsoui van Forum. We hebben het over de imamsopleiding. Waarvan u zegt, euh, meneer Arcewi, euh, ja, het is logisch dat het geen succes euh, is geworden. Waarom eigenlijk niet? Ja, nou, heel in de kern gezegd omdat er te weinig vraag naar is. Um, we konden eigenlijk al in 2005, 2006 uh, konden we voorzien dat uh, nou ja, zoveel moskeeën staan er nou ook weer niet in Nederland. Nou, een stuk of uh, je... 400. Ja, dat zijn dus uh, 400 uh, mensen die je dan op hebt geleid... die over het algemeen vrij lang op uh, trekgestoeld blijven. Uh, dus dan, dan heb je ongeveer de omvang uh, van, van die opleidingsmarkt. En dat is natuurlijk veel te mager. Dus vandaar dat we altijd hebben gezegd... je moet als je al iets zou willen opleidingen geestelijke verzorging uh, gaan doen... waarbij je mensen ook opleidt tot raalverwerking, ouderenzorg, oh ja. welzijnswerk... Um, dan hebben die jongeren ook zeg maar een toekomst om daadwerkelijk een baan te krijgen als ze die opleiding volgen. Maar iedereen wilde toch, dat was de discussie van destijds, heel ja. graag Nederlandstalige imams in de in de moskee hebben. Ja, kijk, dat was natuurlijk een, een, een, een discussie in een hele andere tijd, 2004... Waarbij, we, waarbij de imams nogal met bouwde uitspraken in het nieuws kwamen vrij regelmatig. En uh, die urgentie is er ook nog wel, want je wilt natuurlijk het liefst Nederlands sprekende imams... die ook de, de, de, de, de, de samenleving heel erg goed kennen. Um, dat is de reden waarom natuurlijk toen iedereen er bovenop is gesprongen... en het aanbod heeft gecreëerd. Maar we konden toen eigenlijk wel een beetje zien aankomen dat dat niet bestendig zou zijn... Nee. En nu is de situatie veranderd. Uh, dus ik vind het op zichzelf uh, ja, heel begrijpelijk dat uh, in Holland uh, hiermee stopt. Ja, dat is, en u zegt ook eigenlijk van het is ook niet erg uh, Nou, volgens mij niet. Volgens mij wat de opleidingen zouden moeten doen... is brede opleidingen aanbieden aan mensen die, uh, ja, voor, voor banen die er straks daadwerkelijk zijn... Uh, nou, dat is niet specifiek een imamopleiding, maar wel bijvoorbeeld in de geestelijke verzorging. We hebben nu twee opleidingsplekken. Wat mij betreft kan het ook prima terug naar één plek, één centrale plek. Uh, en dat is eigenlijk meer dan voldoende voor die markt. En wat je tegelijkertijd wel moet doen, is natuurlijk wel zorgen dat, uh, nou ja, uh, wel uh, imams, dat spreekgestoelte... Innemen die wel de Nederlandse context heel goed begrijpen. Dus het vraagstuk blijft op zichzelf wel bestaan. Ja, dat snap ik. Ik Dank, dank u wel. Ik heb, ik heb nog één vraag, maar dat heeft met mijn volgende onderwerp uh, te maken. Oh, oké. Okay. Ja, nee, Ga we, we gaan hierna naar, uh, naar het carnaval. Daar komen er vandaag allerlei berichten over... dat moslimkinderen uh, thuis worden gehouden uh, van scholen waar ze carnaval vieren. Wat, wat vindt u daarvan? Oh, mijn hemel, die van mij zijn vanochtend allemaal in vol ornaat gekleed naar, uh, op de basisschool afgeleverd. Ja. Ja. Ja. Die hebben gewoon meegedaan. Ah, je moet het je moet, je moet, je moet maar zo zien, dit soort, uh, ja, soort uh, tafereelen zul je natuurlijk altijd wel houden. Er is al, zijn altijd wel weer een paar mensen die... Uh, op dit soort uh, feestelijke momenten uh, een heel tegenbraad uh, standpunt innemen. dan moeten we ons ook uh, niet zo gek door laten maken. Nee. Dus nou, ik hoop dat het een mooi feest wordt. Uh, ja, nou dan zou ik zeggen voor de kleintjes bij u thuis. Uh, dank voor het gesprek. Zet de radio wat harder, want we gaan het nu over carnaval uh, nou, <laughs> hebben. Papa is van de radio doen. af, we gaan het over carnaval hebben. Dankjewel, goed weekend. Jo. Josephine uh. Trehi is in Sittard om uh, te kijken hoe het gaat met uh, de controles op alcohol en dergelijke. En daarvoor was ze en is ze bij het scholierencarnaval. Maar Josephine, ik hoor niet zoveel meer. Is het al afgelopen? Ja, het is bijna afgelopen. O, 6 uur half 7 is het hier klaar. En ik heb net even wat cijfers gekregen van de, de gemeente. Er zijn in totaal 4300 polsbandjes uitgereikt op de markt. En daar zitten dan nog niet eens de uh, jongeren onder de 16 bij. Hè. Dus het was echt super druk. Er zijn ook boetes uitgedeeld, helaas. Maar goed, uh, daar waren ze ook voor uh, hier nu. Dus er zijn 44 uh, boetes uitgereikt aan jongeren die te veel hadden gedronken. Of er zaten ook hier en daar wat wildplassers bij. En dat was dan vooral in de straten om de markt heen, zeg maar. En ja. In... Ja? Nou, ik wou zeggen, of je nou onder of boven de 16 uh, bent, dat mag überhaupt niet. Nee, dat mag niet. Maar ze wilden hier gewoon vooral controleren uh, op die jongeren onder de 16. Hè. Daarom hebben ze hier zo op ingezet. Ja. Is de sfeer nog een beetje gezellig? Ja, ja. Je, je merkt wel, laat ik het zo zeggen... je merkt wel dat de mensen wel al de hele middag lekker biertje aan het drinken zijn. En ik sta hier bij de, bij de post van het Rode Kruis. En er kwam net ook zo'n auto aanrijden met een vader en een moeder erin... die hun dronken zoon kwamen ophalen en niet meer kon lopen. Dus dat zie je wel... Maar over het algemeen uh, heeft iedereen het wel heel erg naar zijn zin gehad hoor. Ik sprak net twee jongens van 15. Leuk. Gaan jullie naar huis? Ja, nu gaan we naar huis. Geen bier drinken voor jullie hè? Nee, nee jammer. Als ik 16 ben, dan ga ik wel drinken, maar niet heel veel of zo. Wat vind je ervan dat ze het zo controleren? Ja, wel goed. Je moet toch wel goed gecontroleerd worden. Waarom? Zodat het niet uit de hand loopt. Wel ben jij? Uh, 16, ik kwam bijna 17. Ah, oh, dat mag het, hè? Ja. <laughs> is streng gecontroleerd? Alleen een bandje voor uh, alcohol. Vorig jaar uh, mocht ik gewoon doorlopen. Nu mocht ik ook al doorlopen, maar dan moest ik eerst een bandje halen voor uh, alcohol. Oh. Dus, en vorig jaar was dat niet. Was het gezellig? Ja, het is echt gezellig, echt wel. Bijna afgelopen nu? Ja, dat is wel jammer. Maar ja, daar gaan we altijd doorvissen, cafés en zo. Ja, natuurlijk. Ja, vandaag nog uh, door aan, dan naar de optochten lopen. De optochten, en opeens was het afgelopen. zien. nou, veel plezier dan uh, nog daar de komende dagen met het uh, carnaval. Ik ga naar Joost, Joost Eertmans, Joost in Capelle. In Capelle, hebben jullie geen optocht, hè? Geen optocht, nou, de carnavalstemming is in de crisis helemaal niet waar te nemen hier, um, kan je begrijpen. Nou, bepaalt ook geen carnavalsoptocht uh, bij de PVV, althans maar net hoe je dat duidt. Uh, vandaag werd bekend dat van de twaalf afgezwaaide PVV-Kamerleden vorig jaar na de verkiezingen, uh, er nul een baan hebben op dit moment, na vijf maanden. Uh, dat wordt trouwens bekend op de dag dat oud-minister Maxime Verhagen... via zijn uh, CDA-vriend Elke Brinkman, Koem wie. Uh, mooi uh, binnengehengeld is bij Bouwend Nederland als voorzitter. Prachtig, denk ik, kan je het contrast niet uh, neerzetten. Het Old Boys Network versus het etiket PVV. Ik geef ook onmiddellijk toe, Herbert... Uh, er zitten idioten tussen bij die PVV, natuurlijk, maar... Ik denk dat het etiket zelf al op je cv voldoende is om een baan uh, heel moeizaam te krijgen. Um, PVV'ers worden geboycott op de arbeidsmarkt. Dat is mijn rauwe stelling. PVV'ers worden geboycott. Uh, ik heb uh, Richard de Mos, een van de zoekers, aan de lijn. En ook Jim van Bemmel gaan we bellen, want die denkt er weer heel anders over. Um, dus mijn stelling is eigenlijk, ze hebben het uh, etiket en daar komen ze maar mo moeilijk vanaf. Ik wou zeggen, uh, als u een baan heeft, mag u ook bellen voor ze. Ja, heb je een baan voor Pvv Een hele goede bed. Je kan deze show bijna overnemen. Dan moet er ook gebeld worden, natuurlijk. Maar misschien zijn er ook mensen die zeggen van... joh, eigen schuld, dikke bult, want dat zie ik al op Twitter. Ze hebben het zelf veroorzaakt. Nou, ik ben gewoon benieuwd naar ieders mening. Dat is het leuke van dit programmaatje. Um, u kunt dus bellen met uw reactie op 0800 1121. Komt u hier binnen in Kapelle aan den IJssel. Carnavalloos, maar wel gezellig. En wij luisteren ook naar tweets. Dat doen we via hashtag eens of hashtag oneens. Dus... Avondspits over drie minuten over PVV'ers die een baantje zoeken. Hopen dat u meedoet en meeluistert. Graag tot zo. Radio 1, het nos journaal. Ik ben En het is ruim één minuut over half zeven, ging ik zeggen. In Brussel zijn de Europese leiders het eens geworden over de meerjarenbegroting tot 2020. In het akkoord staat dat de Europese begroting omlaag gaat naar zo'n 960 miljard euro. Premier Rutte zegt dat Nederland tevreden kan zijn met het resultaat. Hij wijst erop dat de totale korting van 1 miljard euro voor Nederland behouden is. Het kabinet heeft de namen bekendgemaakt van het Nationaal Comité... dat de feestelijkheden rond de inhuldiging van koning Willem-Alexander voorbereidt. Vorige week was al duidelijk dat oud-minister Weijers voorzitter is. Verder zitten onder andere theaterproducent Joop van de Ende... oud tennisser Richard Krajecek en de Rotterdamse burgemeester Abu Talab erin. De Fiat heeft een man uit Dordrecht opgepakt omdat hij voor 160.000 euro zou hebben gefraudeerd met huur- en zorgtoeslagen. De man vroeg de toeslagen aan op naam van mensen die via hem een woonruimte of een postadres huurden. Die mensen wisten dat niet. Tegen de man loopt nog een zaak voor een vergelijkbare fraude in 2010.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 Met nog een paar winterse buien, sneeuwbuien die vallen. En tijdens zo'n bui kan het uiteraard glad zijn. Dat kan het overigens vannacht op veel meer plaatsen worden. Misschien niet zozeer door buien, maar wel omdat de temperatuur onder nul komt... en natte weggedeelten kunnen bevriezen. En ook sneeuwresten blijven uiteraard makkelijk liggen. Morgen gaat de temperatuur langzaam omhoog. Het wordt 2 tot 4 graden boven nul. Er is ruimte voor de zon, er zijn ook wolkenvelden. Misschien dat er in het noorden van het land nog een laatste sneeuwbui valt. Verder staat er heel weinig wind, het is gewoon rustig winterweer. Zondag gaat dat langzaam. ...langzaam wel iets veranderen. In de ochtend is het nog droog met wat zon. Daarna begint de bewolking wat toe te nemen. En ik denk pas in de avond dat de eerste sneeuw zich aan gaat dienen... ...van het zuidwesten uit. En hoe ver die sneeuw dan het land inkomt, is nog heel, heel onzeker. En het is ook nog onzeker of de sneeuw bijvoorbeeld in Zeeland over kan gaan in regen. Maar goed, maandag trekt die storing weer weg... ...en dan krijgen we gewoon weer winterweer. Het blijft de rest van de week redelijk kwakkelend... ...met af en toe wat wintersneerslag. Overdag temperaturen iets boven nul. En in de nacht lichte vorst. Thank <laughs> you. ANUB verkeersinformatie De files van de avondspit zijn op de meeste plaatsen opgelost. Dat is nog niet het geval op de A2 Den Bosch richting Amsterdam... want daar gebeurde een ongeluk. Tussen Nieuwegein en Maarse, 8 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. Ook een aanrijding en een lange file op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwerbrug en Harmelen, 9 kilometer. Daar zijn zelfs drie rijstroken dicht. Het gaat weer wat beter op de A44, van Den Haag naar Amsterdam. Voor de afrit Noordwijkerhout nog 3 kilometer na een ongeluk... Maar de weg is daar weer vrij. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. PVV'ers worden geboycott op de arbeidsmarkt. Triple Avondspits voert u mee in het gesprek van vandaag. Praat mee en laat uw reactie horen. Bel WNO, 0800 1121. Ja, goedenavond, het contrast is groot. CDA'ers, VVD'ers en PVDA'ers die geruisloos een mooi baantje krijgen toegeschoven... naar hun politieke carrière... versus de eenzame strijd van mensen als Richard de Mos... een hardwerkend voormalig Tweede Kamerlid met een gezond stel hersens... maar lid van de PVV. Dat hij een afwijkende politieke voorkeur heeft, zal er zeker tegen hem werken. Geen old boys network voor de mos en zijn ex-collega's. Dat geldt overigens ook net zo goed voor SP'ers. Maar ik kan er als oud -LPF er bijvoorbeeld ook prima over meepraten. Natuurlijk is het crisis en rol je ook als oud-Kamerlid niet meer vanzelf in een mooie nieuwe baan. En natuurlijk zitten er ook idioten tussen die oud-PVV'ers... net als dat bij de LPF en andere nieuwe partijen het geval was. Maar voor bedrijven telt meer dan alles het etiket... Of ze een aardig cv hebben, goed werk hebben verricht als parlementariër, het maakt niet uit. Ze hebben een stempel op hun voorhoofd. Wat je ook van PVV'ers of SP'ers vindt, ze steken wel hun nek uit... om de gevestigde kliek in Den Haag aan te pakken en ze op scherp te zetten. Dat ze dat na hun Kamerlidmaatschap moeten bezuren, is pijnlijk. Weinig, wer weinig wer werkgevers zullen het openlijk toegeven, maar het is natuurlijk wel zo. PVV'ers worden geboycott op de arbeidsmarkt. Wel 0800 1121. Straks praat ik luisteraars met Richard de Mos... hoe hij het vindt om een nieuwe baan uh, te vinden. En of dat moe moeizaam is. En ondertussen kunt u mee meedoen via de telefoon 0800 1121. PVV's worden geborkeld op de arbeidsmarkt. En uh, kijk, zonder baanjesmachine lijkt me het erg lastig. Een groot netwerk hebben ze meestal ook niet. Maar wel een politiek kruis... Ze staan op achterstand op de arbeidsmarkt, zeg ik. Die PVV'ers, overigens van alle Kamerleden die in 2012 na de verkiezingen vertrokken... heeft slechts 25% een nieuwe baan. Zo goed doen de oud-Kamerleden het niet op de arbeidsmarkt. Daarover wil ik ook praten met Bart Vink. Hij is recruiter en headhunter. En eh, ja, de wachtgeldregeling geldt dus voor hen. Maar wat vindt u ervan? Zijn ze, worden ze geboykold? Hebben ze dat aan zichzelf te danken? Of is het etiket PVV reden genoeg om niet eens verder te kijken dan de naam? Uh, Nico zegt, eens, er zijn vast nog wel banen in de kassen voor ex-Kamerleden van de PVV. Laten ze dat liever aan de moelanders over. Wijnand zegt mij uh, eens, en dat zou geen reden mogen zijn om sollicitatie af te wijzen. En de King zegt, oneens, in het verleden behaalde al dan niet negatieve resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Ik ga naar de eerste beller, en dat was Dirk-Jan uit Beek en Dirk-Jan, goedenavond. Goedenavond, Joost. Nou, het zit misschien niet alleen de PVV, ze hebben het zijn wel slechter af. Maar de meeste Kamerleden die komen daaruit in bankjes en uh, ze komen uit een andere maatschappij. Ze zijn wars van wat er in de echte maatschappij gebeurt. Wat moet je met die mensen? Ze zijn heel leuk en aardig. Ze kunnen een leuk verhaal op tv houden. Maar om nu te zeggen dat ze worden nou... Uh, ja, maar gaat, wat wil je ze laten doen? Maar bedoel je nou het ja. algemene Kamerlid of heb je het specifiek ja, over de... Ja, hey, En de PVV heeft gewoon pech dat ze PVV'ers zijn. Dus in feite bestaat gewoon een hele lange rij. Er staan hun achteraan in. Ja. Dat is zonder meer waar. Ja. Maar de meeste bedrijven zitten denk ik niet op kamerleden te wachten. Nou, dat, dat, dat, mensen... dat, dat is helemaal waar. Dat kreeg ik ook van de eerste headhunter te horen. Dat moet, die, die, die... Kijk, Kamerleden willen heel vaak meteen directeur worden. Hè. Dat is me meestal zo van, we zijn, uh, we zijn in ieder geval voor minder niet in de markt. Dat is een, denk ik een probleem, te hoge eisen. Kun je niet ook zeggen, Dirk-Jan, andere kant... PVV'ers hebben er bewust ook voor gekozen? Nee, dat zie je. Gaat je dan, al te ver? Ze zijn niet de partij, ik zal het nooit bestemmen. Maar ik vind dat is niet waar, We hebben, uh, mm. dat is niet goed, maar, maar één klein, ja, het is gewoon kamerleden zijn leuke mensen, maar als je daar ook dezelfde neus wat jij roept, gewoon uh, de stageplicht erop en hup terug die wachtraadregeling Ja. dan accepteer je makkelijk een baantje en dan kunnen ze in de kast gaan werken. Kast ik kom zelf uit de regio Oost-Brabant, nou, ze zijn in het voorjaar weer als snoek steken, ja. naast de polen. Oké. Okay. Oké, okay, Dirk-Jan, bedankt. Je stellingnaam is helder. Niet met me eens. Ik zeg: PVV's worden geboikeld op de arbeidsmarkt. Het etiket staat op hun voorhoofd. Nou, een van die PVV's aan de lijn nu: Richard de Mos, oud-Kamerlid en nog wel raadslid voor de PvV. Of sorry, voor de groep De Mos in Den Haag. Goedenavond, Richard. Goedenavond. Hey, jij hebt uh, weinig tijd, nou wil ik je toch een paar vragen stellen, want jullie stonden groot op de voorkant van het uh, AD, jij stond zelfs uitgebreid uh, nog op pagina 5 uh, beschreven. Um, ja, mooie foto weer erbij. Absoluut, je zit, uh, turend, waar tuur je eigenlijk over uit? Over de pier of... Uh... Nee, ik zit daar in het, uh, in het oude, oude stadion. Uh, oh, uh, natuurlijk. Nee, maar goed. Jij ja. zegt, ik sta om zeven uur op. Want ik, ik ben niet van plan om bij de geraniums te gaan zitten. Ik, ik, uh, ik blijf uh, volharden. Nou, ik ken jou ook als een vent die echt wel hard, uh, heel hard heeft gewerkt in die kamer. Um, hoeveel brieven, kun je dat zeggen, heb jij inmiddels uh, de deur uitgedaan? Nou ja, ik, heb, uh, uh, ik sta in ieder geval op iedere, iedere vacaturebank. En ik heb op LinkedIn natuurlijk een oproep gedaan. Oud-Kamerlid, zoek spannende nieuwe uitdaging. Ja. En ik heb wat sollicitaties uh, lopen op dit moment. Maar ik uh, ben ook bezig met het, uh, het opstarten van een eigen bedrijfje. En natuurlijk mijn eigen lokale partij. Dus ik heb het eigenlijk hartstikke druk. Dus ja, ik herken mij niet in de, in de, in de verhalen dat het, uh, dat het heel moeilijk is. Ik bedoel, uh, je moet zelf uh, de slingers ophangen in, in, in het leven. Ja. En, uh, ja, ik dat zegt Gerard Joling ook. Maar je, hebt nog geen, maar je hebt dus nog geen baan naast het raadslederschap. Maar wel nee. een bedrijfje. Nee. Maar ja, je... ik ben bezig uh, met, uh, ja, het is wel gebleken dat het wat moeilijk is om, uh, om een baan uh, te vinden. Uh, ja, en dan moet je verder kijken, nou, wat kan je dan doen? Dan kan je onder andere een eigen bedrijf beginnen. Uh, ja, ik, mijn ambitie is om in, uh, in 2014 wethouder in uh, Den, Den Haag te worden. Okay. Ja, en dan ga je gewoon daar uh, je, je pijlen op, ja, uh, op richten Dan ben je van je wachtgeld af. Uh, als je het ja, dat. Hey, maar je moet toch actief solliciteren ook? Is toch een verplichting ja, daarom? Ja, Oké. Okay. klopt. Je, je wordt begeleid uh, door zo'n uh, werving- en selectiebureau. Ja. ja, en die zijn mij nu aan het begeleiden naar, uh, naar het opstakje van mijn eigen onderneming. En dan ja. kan ik natuurlijk ook mijn, mijn eigen broek uh, ja. ophouden, wat natuurlijk wel de bedoeling is. Richard, wat zeg je tegen de mensen die, die zeggen, eigen schuld, dikke bult, je wist waar je aan begon, PVV. Ja, sorry, dat had je kunnen voorzien. Ja, ja, ik... Daar hebben die mensen deels gelijk in. Ik bedoel, en ik, heb, ik klaag ook niet, want ik heb zes uh, fantastische jaren gehad. Ik, uh, ik heb het mooiste ja. baantje gehad uh, uh, wat er bestaat, Kamerlidmaatschap zijn. Ja, ik vind alleen wel als mensen beoordelen op het feit dat je een PVV'er geweest bent, is het de kortzichtigheid van de mensen. Ik hoop dat ze mij beoordelen op mijn kwaliteit. Nou, dat hoop ik ook. Cv. Precies. En, en niet, en niet uh, op welk, bij welke kleur je hebt gezeten. Ja. Dat vind ik ook. Iemand die bij GroenLinks gewerkt heeft, die zal, eh, als ook een eigen bedrijf beginnen, die zal beoordelen op de kwaliteit en niet op zijn politieke voorkeur. Nee, nou ja, uit, ik ben toen naar mijn Kamerlimmerschap door een PVDA'er uh, aan een baantje geholpen. Daar ben ik nog steeds zeer dankbaar ja. voor. Dat is, dat, is, dat is heel bijzonder eigenlijk. Maar en, en ja. wij hebben, en dan zeg ik even wij, want ik kwam van de LPF. geen ja. Old Boys Network. Heb je wel nee. mensen die wat voor je lopen of niet? Die je helpen. Nou ja, dat merk ik nu met uh, mijn lokale partij hier in Den Haag wel. Er zijn heel veel mensen die me willen helpen omdat je gewoon uh, positief bent geweest altijd en er gewoon met ideeën kwam. Dus dat netwerk heb je dan wel opgebouwd. Hm. Ja, het is anderzijds wel moeilijker om met zo'n netwerk wat je hebt. Dan kom je niet uh, bijvoorbeeld bij je ministerie aan de, aan de bak. Dat is toch een uh, oud-cool netwerk? Ja, dat netwerk heb ik niet. Ja, natuurlijk de vraag of je dat wil hebben. Ik bedoel, ik ja. wil dat ze mij een baan aanbieden omdat ze me goed vinden. Nee, precies. Omdat ze met een vriendje en een kruisje ja. binnenkomt. Maar krijg je het wel te horen van, joh, Richard, eigenlijk een hele goede vent. Maar je, ja, PVV gaat niet lukken hier. Hoor je dat? Nee, goed. Ja, dat hoor je wel eens. En dan zeg ik tegen die mensen, nou, ik ben uh, druk bezig met een uh, lokale partij. Ik ben geen, uh, geen PVV meer. Uh, uh, ik spuug niet op die partij, want ik heb er ook zes hele goede jaren Ja, gehad, precies. Dus ik, uh, en die koester ik. En ik zit helemaal niet vol uh, rancune, in tegendeel. Ik heb een goede tijd gehad en zo is politiek. Uh, ja. je, je komt en je gaat. Ja, je moet gewoon nu positief verder gaan. En die, ik ken me alleen niet in de huilie-huilie verhalen van... Ja, ik, ik ben zielig en uh, ik, ik vind geen baantje. Nee. Want daar sta je zelf bij. Ja. Hé, hey, dan uh, zeg je een, een burgemeesterspost... Nou ja, dat is dan een uh, stuk moeilijker. Want die worden natuurlijk nog steeds uh, be benoemd. Maar uh, ik ga nou. er wel vanuit uh, dat we hier in Den Haag een gigantische verrassing gaan uh, neerzetten in 2014. Ik ben nu ook weer op de Uithof uh, met de kandidaten aan het spreken. En ik ga straks wat bekende Eze presenteren in de nabije toekomst. Nou, jij bent het actief. we zorgen dat we een mega grote lokale partij worden hier. Precies, nou daar ben je goed mee bezig. Absoluut, dat weten de mensen ook in Den Haag. Richard, bedankt. Uh, je gaat er vandoor. Uh, Richard de was ex-Kamerlid uh, voor de PV. Succes bij het vinden van, uh, van, van je werk. En hopelijk die wethouderspost dan voor jou eh, daar in Den Haag. Dank je wel. Eh, mag je zeg mij maar, Eerdmans eens? Voormalig minister Maxime Vagen, werd in januari adviseur... van de VDL-groep in Eindhoven. En eh, Sherman zegt op mijn stelling... PVV'ers worden geboycott op de arbeidsmarkt oneens. Ze kunnen wel werk vinden, alleen dat beloont minder dan het wachtgeld. Dus ze hebben het goed zo. En uh, Peter van Groeningen zegt: Oneens, er zijn genoeg andere politici van andere partijen. Bijvoorbeeld ex-wethouders, die net zo moeilijk aan de bak komen. Het is crisis. Nou, daar heeft Peter natuurlijk ook wel helemaal gelijk in. Ik ga weer eens naar een beller toe: 0811 U doet mee met de stelling van de dag. Richem Robeen uit Alkmaar. Goedenavond. Ja, goedenavond. En reageer maar. Ik uh, ben het uh, helaas toch eens met de stelling. Uh, waarom? Vergeef me, het is kort door de bocht. Maar uh, dan wil ik uh, vooral ook reageren op uh, de heer Richard, ex-Kamerlid uh, van de, ex uh, de PVV, ja. uh, Die met zijn volle verstand uh, achter de keuze stond om uh, een, uh, een ideologie uh, te ver, uh, verdedigen van uh, de heer Wilders. Ja. Uh, de heer Wilders uh, die was bezig met het polariseren. En nu uh, kunnen ze uh, eindelijk met z'n allen eens gaan voelen uh, hoe het is om een, uh, een, een minderheid in deze samenleving ja. zo en zo keihard... Opzij te zetten. Maar nou zeg je iets eh, heel belangrijks, hè, he, nee, Ik vind het heel belangrijk wat je zegt. Want ja. jij, jij haalt inderdaad die politieke kleur erbij. Dat, dat, kijk, wat ik, wat ik bedoel zeggen is dat iedereen die werkt, ook de anderhalf eh, miljoen mensen die op de PV hebben gestemd, hè, vergeet het niet in 2010, die mensen die werken ook gewoon bij bedrijven. Dus ze hebben natuurlijk een bepaalde politieke. jij hebt ook een bepaalde politieke ideologie, ik ook. Maar we werken ja. omdat we daar verstand van iets hebben, of we vinden het leuk en we, we zijn actief en energiek. Hoe, hoe belangrijk is het dat iemand inderdaad zo'n overtuiging heeft? en tegelijkertijd een, een baan uh, uitvoert, een werk, werk uitvoert. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Uh, maar zoals in uh, Amerika een uh, hele beroemde persoon zei... great responsibility comes with great power. Of andersom bedoel ik. Uh, great power comes with big responsibility. Dat houdt dus gewoon in dat die mensen uh, een enorme uh, uh, tool hebben... om uh, dit land te regeren. En daar moet je in ieder geval beseffen dat je... Ja een behoorlijke verantwoordelijkheid Nee, absoluut. En als jij... Maar goed, dan steken ze dan ook kan... hun nek uit. Hè? Ik bedoel, Rizem, ze steek, je kunt zeggen... dit soort mensen zoals Richard de Mos en Jim van Bemmel enzo... ze steken hun nek uit, ze zoeken het avontuur. Eh, ze, ze zijn niet bang. De, daar zijn toch banen voor te vinden? Het moet toch niet zijn, zijn dat die mensen een beroepsverbod krijgen? Nou goed, uh, in ieder geval niet in uh, de politieke sector... Uh... Uh, want daar hebben ze dus gefaald. Dus dan zou je kunnen denken van... Uh, ga inderdaad uh, zoeken richting het academische niveau... Uh, die, uh, ja. denk ik, 20 of 30 procent van uh, de PVV-leden uh, heeft uh, behaald... om daar een richting uh, in te gaan zoeken. Of, uh, of een ander niveau. Okay. En uh, dan is het heel simpel. Maar ga niet meer in, uh, in, in de politiek, want daar ben je echt uh, in gefaald. Nou goed. Rijsje Robin, dankjewel je wel. 0800 1121, PVV'ers oud Pvv's worden geboycott op de arbeidsmarkt. Dat is mijn stelling. 081121 of twitter mee. Hashtag eens, hashtag honest. Ik ga naar Jim van Bemmel. Jim, uh, goedenavond. Ja, goedenavond. Oud-Kamerlid, uh, ook van de, van de PVV. Jij twitterde mij zojuist. Eerdmans Joost, ik ben het dus helemaal niet eens met de berichtgeving rond de ex-PVV-Kamerleden in het AD van vandaag. En ik vroeg jou, le leg, leg dat eens even uit. Ja, ik ben het niet eens. Ik heb uh, ook met het AD gesproken. Ik heb gezegd ja, ik ben volop bezig met allerlei sollicitatieprocedures. En uh, laten we nou eerlijk zijn, hè, de markt is gewoon niet makkelijk. Ja. Hè, uh, is, er zijn heel veel mensen... Kijk, als je ergens op solliciteert, zijn er sowieso 70, 80 medesollicitanten. Ja. Nou ja, ik ben zelf 53, dus kijk, uh, dan uh, heb je nog andere problemen waarschijnlijk om op die arbeidsmarkt te komen. Uh, maar... Ik ben desondanks wel volop bezig. Ik ben met mijn bedrijf ook uh, allerlei bedrijven aan het, uh, aan het, aan het contacteren. Ja. Ik heb één bedrijf die al uh, uh, mij de opdracht heeft gegeven... om hen te gaan vertegenwoordigen in politiek de Ja, ja, dat is een primeur. Kijk. Uh, dus kijk... Uh, uh, de lobby. Het, je, ja. je moet positief zijn. Ja, lobbyisme, hè, public affairs. Nee, mooi. Je, je moet mee. positief zijn en je moet gewoon kijken. Kijk, ik ken iemand hè, die is uh, jong, die is begin twintig jaar. Die heeft uh, een afgeronde hbo-opleiding... Die heeft zich helemaal gek gesolliciteerd en heeft nu eindelijk een baan. Uh, en let op, voor 750 euro bruto per maand. Hmm. Onder het mond van een leerwerktraject. Nou, Vroeger noemden we dat gewoon inwerken. Maar tegenwoordig denken ze, nee, nee. Uh, dat, dat, je krijgt weinig geld, want we ja. gaan jou inwerken. Ja. Uh, dat is gewoon de markt nu. Er nou, zit iedereen mee en dat je een PVV bent heeft er echt... He, nou, nou, ik vind mijn... het een gezond, gezond tegenlaatje, Maar voel jij je een paria als oud-PVV'er? Absoluut niet. Absoluut, Absoluut niet. niet. Kijk, okay. Ik zou je vertellen, uh, even interne informatie. Wij, toen als PVV, waren uh, gevierd bij, bij mensen... die op televisie soms ons uh, ziet afgeven op PVV. Ja. Want die hadden ons nodig. En zo werkt het gewoon, hè? Pechblot, die is grote vrienden. Nee, je, dat daarom. Dat ziet niemand. Daarom. He? Dat is goed dat je dat zegt. Dat, dat ziet niemand. Maar da dan ben je niet zo'n jaar inderdaad. Dan hangt iedereen aan je, aan je zetels. Oh nee, totdat je over de rand komt. Ja. Jim... Ik, ik laat even bij, want we zitten al, al ver in de show. Jim van Bemmel dankjewel, oud-PVV-Kamerlid... die dan zegt, ik heb er helemaal geen last van. Ik ben gewoon goed bezig. 0800 LR21, velen reageren, ik vind dat mooi. De King zegt, oneens, in het verleden behaalde Alden niet. Die hebben we al gehad. Rob van der Pas zegt... eens, die PVV'ers hebben zich bijna allemaal misdragen... in de Tweede Kamer, of zich door Pauwnieuws... als een karikatuur laten neerzetten. En Dries Mos zegt Eerdmans, eh, het verhoogt je kansen niet... als je dus uit de PVV-afkomstig bent. Eh, even naar Jelle de Jong uit Amersfoort... Jelle? Goedenavond. Dag Jelle. Johoi. Johoi, zeg het maar. Ja, oh, uh, complimenten aan het bedrijfsleven, die kunnen dus wel doordenken. Het is dom geweest om erachteraan te lopen, ongenuanceerd, moeten doordenken. Een beetje D in de toekomst kijken. Dank je Jelle, de jong. Ik ga naar Bart Vink, consultant bij Independent Public En Wervings en Selectiebureau. Goedenavond Bart. Dag. Goedenavond, Joost. Bart, ik ben erg benieuwd. Jij bent specialist in het vinden en selecteren van mensen. Nou liggen oud-politici, oud, oud kamerleden helemaal niet meer zo goed in de markt. Dat, dat weten we. Um, waarom eigenlijk? Ja, um, verschillende redenen. Eén um, is, als Kamerlid wordt je gevraagd om heel strak op je mening te blijven zitten... en daar trouw aan te zijn. Terwijl in het bedrijfsleven of in een non-profit organisatie... is het handig als je kan samenwerken en meer kan schipperen... Uh, ...twee is, en dat heeft meer te maken met uh, je politieke kleur... Uh, ...als je een politieke kleur hebt die meer in het midden zit... ...zul je veel makkelijker geaccepteerd worden. En zullen bedrijven, zeg maar, en, en ook uh, organisaties in de, de non-profit... ...zich daar veel makkelijker mee kunnen vereenzelveren. Ja, dus jij bent het eigenlijk met me eens? Ik ben het uh, in zoverre met je eens, ja. ja. Nee, want... Vele mensen ook op Twitter zeggen ja, maar ze hebben het zelf veroorzaakt en ze PVV, en, en, ideologie enzovoort, een islambeestje. Maar jij zegt nee, dat etiket zelf is al genoeg reden om mensen weg te houden van een bedrijf. Ja, vind ik wel. Vind ik wel. ik uh, kan me verschillende opdrachtgevers voorstellen die zeggen van ja, uh, ik wil niet dat etiket aan mijn organisatie hangen. Nee. Wat, wat maakt een Kamerlid eigenlijk wel geschikt voor een, uh, voor een bedrijf of een instantie? Ja, ze hebben natuurlijk een fantastisch netwerk. Ze weten uh, hoe ze uh, met, de, met de publieke opinie uh, om moeten gaan. Um, en ik denk als je een organisatie bent die behoefte heeft aan een netwerk en vooral Kamerleden die een bepaald uh, thema vertegenwoordigen, een bepaald uh, dossier of commissie vertegenwoordigen, dat, dat lijken mij uh, interessante mensen als ze ja. ook een bedrijf kunnen vinden die daar belang bij heeft. Bart Vink, kort maar krachtig, Dankjewel. Ik, uh, ik zit al uh, te kijken naar de bellers. We moeten nog wel bellers erbij kunnen, kunnen trekken. Bart Vink, merci. We gaan even naar de bellers. Bart David Slom, sorry, nieuw, uit Nieuw Buinen. Goedenavond. Goedenavond. Vertel. Um, je stelde net de vraag van wat maakt een politicus uh, wel goed voor het bedrijfsleven. Nou, mijn uh, opinie daarop is, als je maar goed genoeg bent in goed worden over de rug van andere mensen, dan ben je perfect voor een topbaantje. <laughs> en dat heeft niks met PVV te maken, dat mm. heeft niks met waar je ook van bent geweest. Ja. Maar als jij. Nou, noem maar een Wouter de Bos. Verschrikkelijk goed in uh, worden in voor zichzelf in overdruk van andere mensen. Dus ja. zo kunnen we het bedrijfsleven ook gebruiken. Is het niet een beetje cynisch, David? Uh, het is me net hoe je het cynisch bekijkt. Maar. Noem eens, uh, noem eens wat meer mensen op die. Uh, mm met, zulke, met zulke, of zulke politicus. Ja, maar los van... Noem het maar meer, op nee, een maar ik, het maakt mij maar ook... Kijk is, weet je wel, is, David. Wel. Het gaat mij niet om, ja. totaal niet eigenlijk om welk Kamerlid... waar hij vandaan komt, ook al is het voor mij GroenLinks... of het is SP of PVV. Het gaat mij om wat iemand kan. En dat moet losgezien worden van het etiket... van het politiek bedrijf zelfs. Ik vind dat het gaat om hoe energiek... wat neemt hij mee aan ervaringen... wat heeft hij voor zijn Kamerlidmaatschap gedaan... wat heeft hij bereikt in de Kamer... wat zijn sociale vaardigheden, communicatief... dat zijn de dingen waar je op moet letten. En niet de deur sluiten omdat iemand... Uh, verkeerde partij heeft gekozen. Dat is mijn nee, punt. precies. Daarom ben ik het ook oneens met de stelling... dat het niet met uh, enkel PVV te maken heeft. Oké. Okay, nou, zijn we het daar eens, David. Da dankjewel. Kamil Egmond zegt mij eens, maar logisch. Ondernemers willen... Er zijn mensen die willen met een team een doel bereiken. ex Pvv sluit potentieel deel van team al uit, ongeacht de kwaliteiten. En, K en Maarten zegt mij, Eerdmans, uh, het is marktwerking. Geen positieve discriminatie. begrijp van Bart Fink, uh, ons, oh sorry, Bart Fink, de consultant die nog een uh, opmerking wilde maken over de PVV. Bart, zeg, zeg maar hoor. Nou Joost, ik denk dat, uh, dat dit wel laat zien dat de PVV een, uh, een, een doodlopende weg is. Dat het niet goed is voor je carrière. En uh, misschien is een meldpunt uh, voor dit soort situaties uh, een gepaste oplossing. <laughs> meldpunt voor oud-PV-kamerleden bedoel je? Ja, zeker. ja. En, en, en, en daar, daarop kom, kunnen mensen reageren die een baantje voor ze hebben? Ja, en die ze willen helpen. En uh, nou, volgens mij zijn ze specialist in het oprichten van meldpunten. Dus uh, ja. dat moet helemaal goed komen. Dat moet iemand kunnen doen. Ze hebben ook wel tijd, bedoel je. Ze kunnen, uh, ja. Daarom. Nou, Bart, ik denk dat je zo op nu.nl staat. Dat uh, met je meldpunt, dat is, een, dat is een idee, creatief. En misschien kunnen ze wel geld mee verdienen. Bart Vink, Bart. nogmaals dank voor jouw bijdrage en avondspits. Leuk. Kameel zegt mij, logisch. En is er mee eens. We zitten nog aan de bellers. Wat leuk, meneer Drijfhout uit Oldenkerk. Ja, goede avond, heer Eerdmans. Ik ben het oneens met de stelling. En wel hierom? Nou, bij, volgens mij, kijk, er zijn zoveel mensen... ...die werkloos zijn en ook een PVV'er is werkloos. En als een PVV'er dit zegt, ik vind het eigenlijk ook een beetje zielig doen. Ik ben PVV'er en ik kom niet aan de bak. En ten tweede, als het zo is, misschien hebben ze wel minder kwaliteit... ...en dat weet je ook niet, natuurlijk niet dat zal wel heel toevallig zijn misschien ja daarom, daarom daarom daar geloof ik ook niet mm. ik geloof gewoon dat het gewoon niet zo is kijk homo's worden ge gediscrimineerd en vrouwen en zo ik vind het gewoon altijd zo is hè, welke Pvv je dit zegt ja. ik vind het gewoon zielig doen Zien dat doen. Nou ja, dat werd door Jim van Bemmel een beetje hergezet. Maar ik, ik begrijp wat u bedoelt, rij fout Peter zegt, ex-PVV'ers hebben zeker een achterstand. Ze zijn meer gebruikt door Wilders. Ze hadden weinig inbreng, behalve dan hun eigen carrière. Ja, Anderen zeggen, ze zijn er uitgemikt bij de PVV... terwijl ze bij de andere partijen gewoon mogen blijven zitten. Kun je er ook naar kijken. Um, Eva zegt, waarom gaan die PV'ers niet anoniem solliciteren? Misschien een idee, Jacco van Roon. Sommige ex-kamerleden van de PVV hebben zich gedragen als een hork... Een politieke baas nageabend, wil jij die in jouw bedrijf? Hij is het ermee eens. Um, ja, u kunt nog reageren op 0811-21, laatste minuut uh, gaat in. Ik pak nog eens een lijn bij meneer Van Rest. Daar is hij uit en helder. Goedenavond. Goedenavond. Ik wil jij eerst nog altijd feliciteren met de helft van mij. Dankjewel. je Dank u ja. wel. Sorry, meneer Van Rest. Ja, ja geeft niet. Dank u. Maar uh, ik uh, weet, ik praat uit levenservaring. Ik ja. vind het pure discriminatie. En weten we waarom? ...het uh, uh, uh, is hetzelfde als mensen, ook, ook bazen, ook discrimineren... Ja. ...op Marokkanen of Turken... ...omdat er qua jongens zulke rotzooi uithalen. Ja. He? Dan worden ze uh, al ja, gelijk opzij geschoten. En dit is ook goed. Ja, uh, uh, uh, wat voor partij je ook bent. Uh, ja. uh, dat zegt niks verder van de mens. Maar ik vind het dan pure discriminatie. Nou... Dan zijn we het daarover eens, meneer Verrest. Ik moet helaas afbreken, maar mag ik u goed. Kunnen die mensen zelf gaan solliciteren bij een antidiscriminatie Kijk aan. Meneer Verrest, de, de tip wordt doorgegeven. Dank u zeer en een fijn weekend wil ik u wensen. We gaan eruit. Straks brandt met boeken. Met daarin politiek-filosoof Paul Frisse om te praten over zijn boek Van Goede Bedoelingen. De dingen die nooit voorbij gaan. Eva Jinek is er zonder aanstaande weer. Om half tien ochtends op Nederland 1. Op de paarse bank bij Eva zitten dan Ilko Bringman, Daan Schuurmans en Attila Oesloe, zakenman van het jaar. En en de man achter Corendon. Kunt deze en andere uitzending van Avondspits natuurlijk weer terugluisteren... op wwwomroevenlnl slash avondspits. Maandag zijn we er weer vanaf half zeven hier op Radio 1. Een heel fijn weekend wil ik u wensen. En graag maandagavond weer present. Tot dan. Dan kom je tot twee dingen. Toe Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Deze hele week gesprekken met ervaren vakmensen. Het recht van spreken.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 na Duitsland verovert topauteur Nelen Neuhaus... met haar thriller Diepe Wonden, nu ook Nederland. Diepe Wonden van Nele Neuhaus. Nu ook bij uw Libris Boekhandel. Dit is Radio 1.